Langzaam komt de zon op boven Nepal. Een klein land tussen China en India. Swayambunat, een heiligdom gelegen op een heuvel in de Kathmandu-vallei, komt tevoorschijn uit de optrekkende ochtendnevel. Traag cirkelt een roofvogel rond het boeddhistische heiligdom, terwijl lawaaiige kraaien vechten om wat de pelgrims er hebben achtergelaten. Een boeddhistische monnik begint zijn dag en wandelt naar de tempel om een bloemenoffer te brengen. Eerbiedig knielt de monnik in de tempel voor de gekroonde Boeddha. Daarna draait hij aan de grote gebedsmolen waaruit zich een spreuk vrijmaakt. Bom, mari, bat, meum. Dit is een boodschap van liefde en vrede aan alle mensen en alle dieren op aarde. Vanuit het heiligdom van Swajambunat... In de groene vallei van Kathmandu begint het gebed zijn reis rond de wereld. Het streelt de aarde en bezielt de mensen die al vroeg op de rijstvelden werken. Om mani het wordt door de wind meegedragen over de oceanen, over de groene wouden van onze aarde, over hoge bergen in de richting van ons vlakke land. In een klein huisje, in een klein landje, ver, heel ver van Nepal, speelt zich het volgende tafereeltje af. Tante! Wat is er, Wiske? Mogen we naar buiten, Tante? Waar wil je heen, Wiske? Naar Mieke 70, een oud vrouwtje dat een eindje verderop woont. Ze is niet meer zo goed haar been en zus kan ik helpen haar met boodschappen doen en het netjes houden van haar huisje. Dat is heel lief, Wiske. Jij houdt van orde, hè? Ja, tante. Alles netjes opgeruimd, hè? Je kent mij, hè, tante? Of ik je ken. Kom jij maar eens mee. Je mag naar Mieke 70 gaan, maar zou je niet eerst je eigen kamer uitmesten? Het is hier een echte stal. Even later zijn Suske en Wiske op weg naar Mieke 70. Maar tante Sidonia vertrouwt Wiske niet helemaal. En ja hoor, ze heeft snel al haar eigen rommeltjes in haar kast gepropt om haar weg te mogen. Tante Sidonia krijgt bij het openen van de kast de inhoud over zich heen en blijft balend achter. Middels zijn Suske en Wiske op straat terechtgekomen bij een groepje kwajongens die een oude man aan het pesten zijn. Suske komt tussen beiden en krijgt een paar flinke klappen. Aan het eind van de straat zien we onverwacht Lambiek en Jeroen opduiken. De eerste met pet, sigaar, gebloemde blouse, zonnebril en vouwstoel. De laatste met een draagbare videocamera op zijn schouder. Ze lijken alleen geïnteresseerd te zijn in zichzelf... en hebben niet door dat Suske hulp nodig heeft tegen de kwajongens. Gelukkig druipen deze uiteindelijk af... En Suske en Wiske vervolgen hun weg naar Mieke 70. Ondertussen in huizen Sidonia. Ziezo, alles blinkt weer als een spiegeltje. Mijn eten is klaar en Suske en Wiske blijven nog even weg. Nu ga ik mezelf eens verwennen met een kopje thee en een koekje. Heerlijk rustig zo alleen thuis. Wat staat er in de krant? Twee bomaanslagen in het centrum van de stad. Drie banken overvallen. Want schiet vrouw neer. Pach. altijd hetzelfde. Ik zet de radio aan. Van onze correspondent ter plaatse vernemen we zojuist dat de vredesonderhandelingen zijn mislukt. Beide partijen grepen opnieuw naar de wapens. Moord, doodslag, oorlog. Onze wereld is veranderd in een kruidvat. Weg mee. Misschien is er een leuk programma op de televisie. Statistieken hebben aangetoond dat het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop angstwekkend toeneemt. Het is vooral bij jongeren tussen de 18 en 22 jaar dat de meeste slachtoffers zijn gevallen. Overmatig. Auto... Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kan niet meer. Ik moet zo stinken van al die berichten. En nu zou ik wachten tot die ezels die de wereld regeren op de knop drukken. Constant in angst te leven. Ik moet naar buiten. Frisse lucht. Oh, wacht. Een brief. Misschien een goed bericht. Oh nee. Een belastingaanslag. Sidonia is flauw gevallen op de drempel van haar huis. In de verte naderen Lambiek en Jeroen met hun videospullen. Ze dragen Sidonia het huis weer binnen. Leggen haar op de bank en proberen haar bij te brengen. Dat lukt niet. Zelfs het kopen van haar favoriete gebak en een niet erg gemeend huwelijksaanzoek van Lambiek doen haar niet ontwaken. Lambiek en Jérôme zien de ernst van de situatie in en waarschuwen de dokter. Op dat moment zijn Suske en Wiske nog bij Mieke 70 klusjes aan het doen. Zo, hier ben ik met de boodschappen Mieke. En alles blinkt weer. Dan gaan we nu naar huis. Tante wacht met het eten. Tot volgende week Mieke. Om om, om. Waarom blijf je nu staan, Biske? Is er iets? Heb jij dat ook gehoord, zuske? Wat? Wat gehoord? Eh, uh, Niets. Ja, niets. Vooruit zus, wie het eerst thuis is. Ik win toch. Om Daar heb je het weer. Zeg, wat heb jij? Weet jij wat ze... Om Mani... Wat mee hoem... wil zeggen, zuske? Romani, wat? Vooruit, opschieten. Kijk, er staat een auto voor ons huis. Dat is de auto van de dokter. Zou er iets met tante zijn? Is tante ziek? Jullie moeten heel sterk zijn, kinderen. Met tante is het heel slecht. De dokter legt uit dat tante Sidonia leidt aan angstpsychose. Een diepe, hopeloze vrees dat de wereld ten onder zal gaan aan ellende en oorlog. Als de dokter vertrokken is, komt Lambiek erachter dat hij vergeten is de dokter te betalen en hij stuurt Wiske op de brommer achter hem aan met het geld. Onderweg hoort Wiske opnieuw de geheimzinnige spreuk. Toevallig komt ze langs een meditatiecentrum en de spreuk lijkt daar vandaan te komen. Ze gaat naar binnen en verneemt dat de vreemde woorden een betekenis hebben. Ze betekenen de parel in de lotusbloem. De boeddhistische monnik vertelt Wiske... dat zij uitverkoren is... dat zij de parel in de lotusbloem is... omdat zij de woorden heeft opgevangen... die duizenden kilometers ver weg de wereld in zijn gezonden. Omdat Wiske een uitverkorene is... zal zij Sidonia kunnen genezen door haar het mooiste wat er op aarde te vinden is, te schenken. Opgelucht neemt Wiske zich voor alles te doen wat nodig is om het mooiste op aarde te vinden. Ze krijgt een prachtig visioen van zichzelf, omgeven door hele mooie kleuren, bloemen en geuren. Een bovenaardse ervaring, Wiske. Thuis zit iedereen nog te treuren. Jongens, ik weet het! Ik weet hoe ik tante kan genezen. Ik moet haar het mooiste schenken wat er op aarde te vinden is. Zuske! Wat is er? Moet je dat nog vragen? Wie zal er nu voor ons zorgen? Tante wordt nooit meer beter. Maar ze wordt wel beter! Ik heb een gesprek gehad met een boeddhistische monnik. En nu weet ik wat Om Mani Padme betekent. En wat betekent dat dan? De parel in de lotusbloem Ik ben de parel in de lotusbloem Ik heb een visioen gehad Ik zag mezelf met een prachtige bloem in mijn linkerhand En in mijn rechter een lange witte zijde sjaal Ik zat op een reusachtige lotusbloem Die uit zee kwam, met wolken om me heen O zuske, het was zo mooi Ik, ik voel me zo gelukkig Ik niet, tante ligt op sterven is dat alles wat je hebt meegemaakt? Luister. Ik moet tante het mooiste geven wat er op aarde te vinden is. En dat moet ik gaan zoeken op de plaats waar de spreuk de wereld in is gestuurd. En waar is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Maar misschien kan professor Barbas ons daarbij helpen. Die weet alles. Hm. En wordt tante daar beter van? Ja, natuurlijk. Wil jij me daarbij helpen, Suske? Oh, alles, alles wil ik doen om tante te genezen, Wiske. Dat weet je toch? Ik wist wel dat ik op jou kon rekenen, zuske. Kom, we bellen professor Barrabas op. Ik hoop dat hij thuis is. Professor? Ja, Wiske hier. Tante is heel erg ziek en u moet ons helpen. En na de nodige uitleg door Wiske... ...om mee Hum. Um, ...ja, dat ken ik ja... ...de parel in de lotusbloem, ja... ...zie je wel, hij kent het al... ...ja, ja... Um, ...ik begrijp het ja... Um, ...ja, ik denk wel dat ik je kan helpen... Wacht, ...wacht even hoor, wacht even... ...ik geloof dat ik het heb... ...luister je? Ja... ...in de Katmandu-Vallei... ...ligt het heiligdom Swayambunat... ...ik denk dat je het daar moet gaan zoeken... ...fijn... Kun je daar met de fiets naartoe? Ach, oh, wisk. Oh, nee hoor. Dat ligt in Nepal. Dat is een land tussen India en China. Het is daar heel mooi en ruig. Weet je nu genoeg? Zeker. Uh, bedankt, professor. Dat was dat. Kom, we gaan het Lambiek en Jeroen vertellen. Ja, we, we gaan, gaan naar, naar Nepal. Nepal. We gaan naar Nepal. Nou, als je maar tegen Ezelstein thuis bent. Hm, we halen ze nu van naar voor... ja, Nepal. Nepal? Wat? Jullie zijn gek geworden ha, Ik denk er niet aan Nooit oh, van mijn leven ja. Nog in geen honderd jaar Wat zeg je me daarvan? Dat we naar Nepal gaan ha, Over mijn luik Kalm blijven Brullen helpt niet Moeten dit Kalm bespreken Rustig Geen lawaai ...vergeten stofzuiger af te zetten. Nogal krachtige motor. We, uh, we zullen straks toch allemaal wel opruimen. Eerst het uh, stomme Nepalgevallen zou ik praten. Tot laat in de avond wordt het voorstel van Suske en Wiske besproken. Lambiek geeft uiteindelijk zijn toestemming. Tante Sidonia is nog steeds ernstig ziek en ligt in bed. Suske en Wiske nemen afscheid van haar en vertrekken per vliegtuig naar Nepal... Professor Barabas geeft hen een zendertje mee... waarmee ze hem altijd in geval van nood kunnen oproepen... en Jeron drukt Wiske haar popje Schanulke in handen. Daar is ze erg blij mee. Schanulke zal nog een rolletje spelen in dit avontuur. Na een lange reis komen Suske en Wiske aan in Kathmandu, waar ze de nodige aanpassingsmoeilijkheden hebben. Het is ook niet gemakkelijk, zo plomp verloren in een totaal vreemde cultuur... Zo komen ze oog in oog te staan met een heilige koe, ze nemen een fietstaxi, zijn getuigen van een lijkverbranding en laten zich bijna overhalen een roestige dolk te kopen. Na een aantal omwegen komen Suske en Wiske dan toch bij het heiligdom Swajambunat aan. Wiske is helemaal opgewonden. Ze wil zo snel mogelijk het mooiste geschenk ter wereld vinden om tante ermee te genezen. Dus van hieruit is het om Mani Padmehum vertrokken. En nu moeten we op zoek gaan naar het mooiste geschenk ter wereld. Alles is mooi hier. Waar moeten we zoeken? Kom eens kijken, Wiske. Dit hou je niet voor mogelijk. Een aapje dat portretten kan tekenen. Wat? Ongelooflijk. Dat is het, Suske. Dat is het. Het mooiste ter wereld. Ja, ja. Het is goed, is toch kalm Hoeveel vraag je voor het aapje Ik wil het kopen Mijn aapje is niet te koop En toch zal ik het hebben Hou je kalm zeg ik Je brengt het jongetje aan het huilen <tie> Aapje enige bron van inkomsten <tie> Laat hem zijn levensverhaal vertellen <tie> Ik heet Mima. Dit is mijn broertje Dawa En mijn aapje heet Toki Vroeger woonden we in de bergen met vader, moeder en veel broertjes en zusjes. Toen ik Toki vond, was hij nog heel klein. Ik bracht hem groot en leerde hem tekenen. We waren heel gelukkig samen, maar heel hoog in de bergen woont de Moenan. Op een nacht kwam hij onze hele familie stelen en ook andere families. Wij ontsnapten aan hem en sindsdien zijn wij alleen op de wereld. Wij verdienen een paar centjes met de tekeningen van Toki. Anders zouden we van honger sterven. En toch zou ik graag je aapje hebben. Ik zal je zeggen waarom. Wiske legt alles uit en Nima is bereid Toki aan haar te geven op twee voorwaarden. Ten eerste moeten jullie mijn ouders en broertjes en zusjes terugbrengen. Geen probleem. En ten tweede wil ik jouw popje hebben. Is dat alles? Hier, hè? Mijn schanulke? Dat nooit. Je bent zeker gek. Heb je dat gehoord, zuske? Wie heeft voor jou de meeste waarde? Schanulke of tante? Dat is jouw Maar, nee, maar niemand. Tante zal leven. Maar ik, ik zal eraan sterven. Ik begrijp je verdriet. Maar Toki was voor mij ook alles. Mijn hart breekt. Maar ik doe het voor tante. Zal je goed voor Schanulke zorgen, Nima? Vanwel, Schanulke. Vanwel. Wiske. Wiske. Er is nog iets. Je hebt je Anima dan. en Daba beloofd. Hun familie terug te brengen. Hoe wou je dat doen? Ik kan me niet bommen. Ik ben schadelijke kwijt. Jij weet niet wat dat is. Ik begrijp het, ik begrijp. Het. Maar luister, ik heb een voorstel. Met onze kleine zendertjes roepen we Lambic en Jeroen op. Ze moeten ons komen helpen Nima's familie te bevrijden. Daar heb ik schadelijke niet mee terug. Dat weet ik. Maar stel dat we onderweg iets moois tegenkomen om aan tand te geven, dan... dan... Ja, oh, hoe? Dan zou ik Toki opnieuw kunnen ruilen voor scharnulken. Oh, Suske, als dat eens waar zou zijn. Twee dagen later komen Lambiek en Jorom, gestuurd door professor Barabas, aan in Kathmandu... om samen met Suske en Wiske de boze reus Hamunan te gaan zoeken en onschadelijk te maken. Het wordt een zware tocht. Doordat Lambiek zijn mond voorbij gepraat heeft, is een handlanger van Hamunan te weten gekomen waarheen de tocht van onze vrienden leidt. Bij een hangbrug wordt hen dit al bijna noodlottig. De enige die doorheeft wat er gaande is, is het aapje Toki. Maar onze vrienden begrijpen zijn tekens en krabbels niet. Een andere keer redt Toki hen van de vergiftigingsdood, als ze niets vermoedend een soepje willen nuttigen in het huis van Hamunans handlanger. De derde keer dat Toki onze vrienden van hun voorgenomen weg afbrengt, ontmoeten ze een groep hindoe-pelgrims, die op weg zijn naar hun heiligdom, om offers te brengen aan hun godin. Samen reizen ze verder. Maar eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming van de pelgrims, praat Lambiek zijn mond weer eens voorbij. Ja, wij gaan niet mee terug. Wij trekken veertig. Kijk uit wat je zegt, Lambiek. Ja, ik ben niet dom, Wisken. Buiten ons weet niemand dat we de reus Hamoun aanzoeken. Kijk, heb ik iets doms gedaan? De omstanders vluchten weg als ze de naam Hamoun aan horen. De al eerder gesignaleerde handlanger van de reus zorgt ervoor dat onze vrienden bespied worden door woest uitziende kerels gekleed in dierenhuiden en rijdend op jaks. Pas op, pas op, vallende stenen Druk je tegen de kant, pas op Ik geloof dat het voorbij is Ai, ai Suske, mijn Suske In het ravijn gestort Allemaal de schuld van tante Als zij niet ziek geworden was Dan hadden we hier niet het eten oh. Nou, Wiske, niet omstandig worden het is niemand groot hoor. Wat ze echter niet weten is dat Suske niet te pletter gestort is in het ravijn, maar in een arensnest terechtkwam dat zijn val brak. Via een spleet in de rotsen dringt hij door tot de schuilplaats van de handlangers van Hamunan. Maar hij wordt ontdekt en gevangen genomen. Het aapje Toki komt Suske op het spoor, maar het lijkt te laat. De boeven hebben een brandstapel rond Suske aangestoken en Suske wordt bedwelmd door de rook. Toki heeft de grootste moeite om aan Lambiek, Joron en Wiske duidelijk te maken dat Suske nog leeft. Als ze het eindelijk begrijpen, lukt het Joron nog net op het nippertje Suske te redden. Suske komt snel weer op krachten en vertelt... De mannen die mij gevangen namen, zijn allemaal handlangers van Hamunan. En ze schrikken voor niets terug. Zonder Jeroen zou ik nu dood zijn. Ja, als ze maar wisten waar ze zich schuilhouden. In dit gebergte naar Hamunan zoeken is zoeken naar een speelt in een hooiberg. berg. Ze zijn er op hun jaks vandoor gegaan. Maar ik weet niet waarheen. Dan hebben ze ongetwijfeld sporen nagelaten. Hier en hier en hier. Kom kijken. Aan het water houden ze op. Maar aan de overkant gaan ze verder. Regelrecht naar dat bos. Wat, wat doen we? Ja, we hebben niemand belofte gedaan, die moeten we houden. Wat een akelig bos. Kijk, Toki heeft iets ontdekt. Goeie genade, allemaal dekking zoeken. Kijk, die arme drommel nog erger dan slaven. Dat zijn de sukkelaars die door haar moenan en zijn handlangers ontvoerd zijn. Misschien zijn de ouders van Nima erbij. Opgewast komen bewakers aan. Ze zijn met z'n vieren en tot de tanden gewapend. Wat kunnen we doen? Verrassingsaanval. Pak allemaal een wapen. Dikke tak of zo. De verrassingsaanval is succesvol. Onze vrienden overmeesteren de handlangers van Hamunan en stellen de arme slavenarbeiders gerust. Deze brengen hen vervolgens naar een reusachtige toren die ze moesten bouwen als huisvesting voor de reus Hamunan. Bovenop de toren schittert in het zonlicht een prachtige lotusbloem van kristal. Of is het diamant? Oh, zuske! Dit is... Absoluut het mooiste ter wereld. Dit moeten we hebben. Oh, jullie zijn vrij mensen. Houd de neergeslagen bewakers goed in het oog en bind ze vast. Ga naar het bos aan de andere kant van de weg en wacht daar op ons. En nu zullen we dat stuk verdriet van een harmonaan wel eens morgen vleren. Voorzichtig. Het is een reus. Altijd beleefd zijn. Eerst aankloppen. Maar deze keer iets harder. Amun! Oh, wat een afzichtelijke kerel! Jullie wagen het mijn huis te betreden. Huis? Huh, waarvoor dient dit belachelijke toren? Wat wil jij mee, slavendrijver? Die chocola's die je hebt ontvoerd, komen haast om van de honger. Waarom? Ik zal het je zeggen, maar jullie komen hier toch niet meer levend vandaan. Met mijn toren zal ik groter zijn dan Boeddha. Ik zal leven zoals ik wil. Mijn toren rijkt hoger dan de hemel. Ik ben groter dan Boeddha. Hoogmoed komt voor de val. Ja, je bent te beklagen. Je hebt zelfs geen vrienden. <lacht> Wat heb je, vrienden? Ik heb geen vrienden nodig. Ik ben sterk. Groter dan Buddha. Sterk. Mijn vlammend zwaar zal wat bewijzen. Hemelszuske. Herinner jij je nog hoe de schaduw van het vliegtuig dat ons naar Nepal bracht zich in een regenboogkrans aftekende op de wolken? Zie jij wat ik zie? Oh, dezelfde regenboogkrans. Wat heeft dat te betekenen? Heen, zwaaar zal jullie. <tie> huh, wat? heeft hij? Het is alsof hij tegen een onzichtbare muur aanloopt. Of voor een Grote en het <tie> wankelt. wankelt. Oh, kijk uit, hij valt opnieuw aan. Een bovennatuurlijke kracht beschermt ons. Oh, oh, weg hier. Er komt een balk naar beneden. Pas op. De regenboogkans is verdwenen. Alle machtig. De toren gaat instorten. Het galmoon. De loutesbloem. Die prachtig Lotus van de toren. Oh, het, het mooiste geschenk ter wereld voor tante. We moeten de lotus hebben. Vlucht zeg ik je, vlucht. We kunnen ons leven niet gaan wagen voor die lotusbloem. Ben je nou helemaal gek geworden? En Suske? Oh, waar is zuske? Ik, ik, ik zie hem nergens. Oh, boven Hij klautert in de toren. Oh, god, dat haalt hij nooit. Oh, de toren van al. Dat wordt zijn dood. He, he, ik moet doorbijten. Ik zal er komen. Nu we het mooiste gevonden hebben dat Tante kan redden, mag ik het niet af laten weten. Ah nee, he. ik glij uit. Oeh, nog een paar meter. Nog een paar meter. Ik durf niet meer te kijken, Lambiek, Haalt u het? Ik heb de lotus. Ze is van kristal en bezet met diamanten. Prachtig. Oeh, de, de toren slikkend. Help, help. Oh nee, nee. Hij valt. Jeroen, help. Probeer jij Suske op te vangen. Dan pak ik de lotus. Beter andersom. Bloem nogal aan de zware kant. Help, help, help. Nog net, maar. Hebben's. Bij jou ook gelukt, bief? <lacht> Suske, mijn held. Je bent gered. En de lotus is nog onbeschadigd. Is ze niet? Prachtig. Nu zal tante genezen. Iets moois bestaat er niet. Hemel, kijk. Ja, het was een prachtige toren. Maar gebouwd, het moet en machtsverlust. Wat doen we met hem dan? Ik trek met mijn atlangers de berger in. Ik heb een lesje geleerd. De regenboogkrans die jullie omringden. En waar ik niet doorheen kon. Was een schild van vriendschap. Daar kan niets tegenop, maar wel. Hamunan verzamelt zijn mannen en blaast met gebogen hoofd de aftocht. De bevrijde slaven staan klaar om te vertrekken naar de bewoonde wereld. Onze vrienden verlaten de puinhopen van de ingestorte toren met het mooiste ding ter wereld, de schitterende kristallen lotusbloem. Het was eigenlijk niemand opgevallen dat het aapje Toki nergens meer te bespeuren was. Die was vooruitgerend naar zijn baasje Nima. Nima was dolgelukkig te weten dat zijn familie gered was uit de handen van Hamunan. En tot grote tevredenheid van Wiske gaf hij haar schanulken weer terug. Iedereen is blij en gelukkig. Jullie alle vier meekomen. Waar breng je ons heen, Nima? De Dalai Lama wil jullie spreken. Neem de loods eens mee, Lambiek. Ik zou er graag eens mee willen opscheppen. Onze vrienden worden ontvangen in het prachtige heiligdom... waar kaarsen branden en mooie tapijten op de grond liggen. Maar, Lambiek, kijk uit. Ho, ho, ho, ho, ho. Nee, oh nee. De loodsbloem is stuk. Oh. Nu zal tante nooit meer genezen. Sta op. Sta op. de moed is, Een waarom je huilt? Oh, omdat de tante wilde genezen met het mooiste geschenk ter wereld. En, en, en, en, en, en nu? En het diamant, het mooiste ter wereld. Het mooiste ja. ter wereld draag je in je hart. Oh. Je hebt het onmogelijke gedaan voor de tante. Je hebt mensen bevrijd uit slavernij. Je hebt vriendschap gegeven. In een tijd waarin de mens tot het uiterste gedreven wordt. Waarin duizend angst ons omringen. Zal de vriendschap zegen voor Oh, nou. Ik denk het, COVID. Maar zal tante genezen? Kijk, kijk. Twee witte zijden schaals Voor ons het symbool van vriendschap. Zij die ze dragen zullen nooit sterven. Zij zullen verder leven in het hart van velen. Zie, zie de wind, neemt hem mee. Ga nu, parel in de lotusbloem. Ik buig voor u in eerbied en dankbaarheid. Zou tante nu echt genezen zijn? Ik wil het weten, zuske. Je hebt gelijk. Hemel, onze zendertjes zijn we kwijtgeraakt. We kunnen professor Barabas niet oproepen. Dan bellen we hem. Vanuit de luchthaven, daar lukt het vast. Wiske? Oh, ja, Wiske, hallo. Oh, jullie zijn eggelen. Er is hier een prachtige witte sjaal binnengevlogen en ik ben genezen. Dankzij jullie vriendschap. Kom allemaal vlug naar huis. Hoi. Tante is genezen. Hoi. Hoi. En de tweede sjaal, zul je je afvragen? Wel nu, die is in het gelukkige bezit van de man die Suske en Wiske aan de wereld heeft geschonken.